Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn er een schietpartij vannacht aangehouden. Twee mannen uit Rotterdam en een Portugees. Bij de schietpartij werden tientallen kogels afgevuurd met een automatisch wapen. Niemand raakte gewond, wel zitten er kogelgaten in auto's. De aanleiding voor de schietpartij in Rotterdam is niet bekend. Het spooronderzoek loopt nog en er komt een buurtonderzoek.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 Tot besluit nog het weer. Zonnig, maar fris. Het wordt ongeveer 5 graden bij een stevige noordoostenwind. Morgen verandert er niet veel. Er is morgen zon en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Show. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda staat tussen Gorkum en Nieuwendijk 4 kilometer na een ongeluk. En er is één reis ook dicht bij Nieuwendijk. Tot zover de verkeers...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 Gaan de paarden naar de droge bron voor iedere poelwater. Koel herberwater. Lustloos zitten de koubos op het hek. Lijden omdat hieven gebrek aan water.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 Het trilt van rots en struik Wekenlang geen water Koel, helder water Als avonds de zon dan ondergaat En een eenzame cowboy zijn een kamp op straat Zoekt hij water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 En niet blikken sferen van ongericht als dag.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 De muziek van Helma en Selma met in de bus van Bussum naar Naarden. En daarvoor Max van Praag met Als de deur zacht open gaat. En de volgende formatie dat zijn de Zelveras, Waren de Nederlandse slagerduwen uit weer tot in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijst behaalde En meer plaat verkochten dan fel rock n roll artiesten. De Zelveras bestonden uit de zusjes Mieke en Selma Jansen.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 De Silvera's hoort u nu met gebroken harten. Brak vele harten en ook dat kan men. Je liefde en al maar een spoor voorbij. Je bent als een wilde idee, die slechts.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 Mogen we zeggen, De vader van uh, Willy Alberti. Nee, de vader van Willeke Alberti moet ik zeggen. Het was Willy Alberti met Als een Wilde Orchidee. En daarvoor hoorde Johnny Hoes met Marietje. Zometeen op de radio. John Spencer. Ook Helga komt eraan. Maar nu er is de Ramblers. Een jazzy dansorkest dat vooral beroemd is geworden. Als populaire radioorkest in Nederland sinds het midden van de 20e eeuw. Het orkest beschikt over een volledig instrumentarium de big bands uit die tijd en prachtig gemengd repertoire... van jazz en muziek. In de jaren 30 van de 20 e eeuw hadden muziekensembles met dergelijk aanbod enorm veel succes in Europa. En hun dominanten binnen de jazz kan een eind... door de komst van Bebop in de jaren 40. U hoort nu de Ramblers met over 25 jaar...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 Is bij elkaar als het gehadend daar? Over vijfentwintig jaar. Over vijf twintig jaar.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 Een verdriet.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 Look <laughs>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 Alles weigert als die stijgen over hobbel eien. Als de kruk als maar niet stuk was, hou die te rijden. Je remmen zijn versleten en je er werkt niet meer. Maar toch blijf je verbeten, hier in het verkeer.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 Wat maakt in je woorden diep genoeg?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 Samen met Hattie, met Dear John. Voor nou, muziek van Toby Ricks Met Hier in het Verkeer. TFM Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen op de radio. De Skymasters. Maar eerst hier is die Ome Jan. En de Haagse Bluff Band. Met de zweer bij de knop van.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 Wat je leeft van onze kring, doet dan nog één enkel ding. Steek twee vingers op en zeg ons na. Zie bij de koop van de deur dat je nooit van de meisjes zal houden. Zie bij de kop van de deur dat je nooit de met de meisjes zal komen. Want heel het leven spinkt nou in spel. Van vijf de show. Hey, no. Van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 Roept hij vol blijdschap uit, daar zijn die... Ah, de liefste meisjes van de suikerwerkfabriek. In dat suikerwerk heeft elke heer wel zin. Versta ik, sta, ik ga er met de uitgang van de suikerwerkfabriek. Wat de snoepjes van Jamin. die pak je uit het pitje in. Humoristisch en toch leuk. Ah, ah, ah, ah er kan zich hier vermaken, zoals u begrijpen zult. Want men vindt er alle smaken vrij beschilderd en gevuld. Maar ik moet u doen bemerken dat er een gevaar in zit. Want bonbons en suikerwerken schaden het gebied. De dus puzzel met beleid. Hey! als gij. In het begin, haal niet dat ik was de uitgang van de suikerwerkfabriek, want de snoekjes van Jamin, die ondermijnen het gezin, daar zijn de misjes en ja, de misjes van de suikerwerkfabriek, en dat de suikerwerk heeft welke heren al zin, dus dan weer altijd weer de uitgang van de suikerwerkfabriek, Van Briek, dan de snoekjes van Jamin die af je